Van 8 uur bij Veronica. Ik ben Ad Valk. goedenavond. Minister van Ardennen voor Ontwikkelingssamenwerking... is blij met de beslissing van de G8... om de armste landen hun schulden kwijt te schelden. De G8, de belangrijkste industrielanden, plus Rusland... maakte die kwijtschelding vanmiddag bekend. Volgens Van Ardennen zouden andere landen het voorbeeld van de G8 moeten volgen. Veel Nederlanders die de tsunami in Azië hebben meegemaakt... hebben psychische problemen... 60% van de toeristen zegt last te hebben van posttraumatische stress... blijkt uit onderzoek van het calamiteitenhospitaal in Utrecht. Ongeveer 450 Nederlanders werden getroffen door de vloedgolf. 35 overleefden de natuurramp niet. In Hengelo is een voormalige disco verwoest door brand. Die brak aan het eind van de middag door nog onbekende oorzaak uit... in het gebouw dat al drie jaar leeg staat. Het gebouw telt drie verdiepingen en staat, net als enkele panden daarnaast... op de nominatie om te worden gesloopt. Bij de brand in Hengero zijn geen gewonden gevallen. De oudste zoon van de Britse kroonprins Charles, prins William, is afgestudeerd. Hij haalde zijn titel aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland... waar hij eerst kunstgeschiedenis studeerde en later geologie. Zijn afstudeeronderwerp ging, volgens de BBC, over de koraalriffen van Rodriguez... een eiland bij Mauritius in de Indische Oceaan. Het weer vanavond een enkele bui, maar in het zuiden droog. Vannacht vrij koud met minimaal een graad of vijf. Morgenochtend nu en dan zon, smiddags vooral ten noorden van de grote rivieren buiig. Pas in de avond ook regen in Zuid-Nederland. Met ongeveer 16 graden blijft het vrij koel. Cool. Dat was het nieuws bij Radio Veronica. Kinders, we zijn er weer. Burn, baby, burn. Zo, Ferrie Maat, bedankt, Sojo. Wat een fijne plaatje, alleen jammer dat ik zo ook had willen draaien. Een het al blauw had ik meegenomen als vrije keuze van Je Jij was me weer voor, meneer Maat. Foei. De liefhebbers van de dansmuziek, welkom Veronica. Zaterdagavond Disco Inferno, drie uur lang. De lekkerste krakers krijg je om je oren vanavond. Wat ga ik met je doen? Nou, over een hele tijd, het is drie uur lang het programma. Voor een hele tijd aan het eind van het programma hoor je Martin Boer en de Megamix. En vandaag maakte hij volgens mij Stephanie Mills. De Megamix van Stephanie Mills. Tweede uur hoor je waar, wordt, waar er wordt gedanst. Dit weekend in ons kikkerlandje. Met nadruk op kikker, wat een kalote weer. Maar goed, het schijnt volgende week allemaal een stukje beter te worden. Alhoewel ik niet heb te klagen, want volgende week zit ik lekker de hele week in Spanje. Even draaien in Benidorm, donderdagavond. En ik dacht, weet je wat, ik ga vast maandag, dinsdag en woensdag... ga ik vast een beetje kijken hoe het is. Lijkt me wel... Uh... <laughs> Marco gaat nu zaggerij de andere kant op zitten kijken. Ook gezellig. Vaak niet uit, maar goed. Waar wordt er gedanst in ons landje? Laat het ons nog even weten via de mail. Studio.radioveronica.nl. Studio.apenstaartje.radioveronica.nl. En dan hoor je straks, roepen wij even om. waar jij vanavond zeg maar je dansschoenen mee naartoe kunt nemen. Verder twee platen over negen, dat is ongeveer over een uurtje. De minimix van Ben Librand En wat Ben vanavond voor ons in petto heeft. laat ik nog heel even een verrassing zijn. Verder hebben we normaal gesproken elke week een, een VIP van de week. Deze week hadden we ook een hele leuke VIP. Een van de jongens van, uh, van Rigera, maar. Helaas wordt dat waarschijnlijk volgende week. Want de heren waren, waren druk met wat dingetjes. Het bejaardencentrum. Die, dat doen we gewoon volgende week. Je hoort het trouwens Michael Jackson aan het begin van de show. En S-Express, voor de mensen die zich afvroegen, bijvoorbeeld in de auto. Dat je denkt, hé, hey, wat draait die daar nou? Nou, Michael Jackson kan nog deze week. Of je volgende week nog steeds plaatjes van Michael Jackson kan draaien. Dat betwijfel ik. Vereniging. Ik had ze graag willen vragen wat hun favoriete dance is. Gaat de laatste eventjes niet door, misschien volgende week. Die jongens van Riguero met Notengo Dinero. Daarvoor hoorde je Princess. It's say I'm Your Number One. En dat kwam uit de stallen van Stok, Eetken en Waderman. En daar scoren zij met nummer één hit mee in Nederland. En terecht. Veronica Radio. En wij zijn er uh, tot elf uur. Marco en ik. En we hebben ook nog hulp van Michel. Het is gezellig, uh, gezellig met ons mee te, te kijken wat we aan het doen zijn. En mee te luisteren. Tenminste, dat mag ik hopen. En jij thuis ook? We willen graag van je weten wat jouw favoriete dansclassic is. Laat het ons weten. 0909 8090. 0909 8090. Ik had ook sms'en, dat werkt ook tegenwoordig natuurlijk. Gaan we eens een keer proberen. Sms je favoriete dansclassic naar 4006. 4006. En niet achter de stuur sms'en. Dat is net zo strafbaar als telefoneren. Dario G. Bij Veronica. Zo hebben ze er nogal niet een paar gemaakt. Sylvester en Patrick Carley, You Make Me Feel. De zaakjes Mighty Real. Voor Prince and the Barry Beret. En daarvoor Dario G. met Sunshine. Hier op Radio Veronica. Zo so direct de muziek voor je van Lime, Stardust en ABC. Hey! 80's, 90's, it's... DJ Sven. Veronica. eigenlijk de Look of Love doen, maar deze begon met de It's Cold Outside. En dat past eigenlijk beter bij deze, zeg maar... Zomer Zomer is het nog niet, maar het schijnt volgende week te beginnen. Daarvoor Starters dus met The Music Sounds Better With You en Lime met Your Love. Ik zie dat nog een paar dagen is tot de download top 750 alle tijden. Ik ben blij, ik hoop niet dat ik daarin sta. Dat betekent namelijk dat je heel veel geld misloopt. <laughs> Royalties. Maar mocht het nou zo zijn dat je denkt van, hé... Hey, het is eigenlijk wel leuk. En ik zie dat er een iPod te verdienen is. En ik heb ook een iPod uh, meegenomen. Wat is er, Marco? Het gaat alleen om uh, officiële downloads, Sven. Oh, dan heb ik het verkeerd begrepen. Sorry, maar, maar ik hoop dan dat ik er wel in sta. Nou, zeg maar, met, uh, met, al mijn, uh, met al mijn oeuvre. Maar waar was ik nu? Oh ja, over iPods gesproken. Ik heb zojuist aan het uh, Jeroen van Inkel uh, uh, laptop aansluiting, heb ik mijn iPod uh, gewoon aangesloten. Dat vond ik wel een leuk idee. Ik heb ik net met Marco in de auto besloten... En ik druk gewoon, uh, ik heb het uh, mapje uh, Sven's Classics geopend. Daarin staan 350 uh, lange versies van hele goede ethisch uh, uh, classics. En ik druk nu gewoon op Shuffle en dan zien we wel welk, welk liedje er tevoorschijn komt. Even kijken of het gaat met zo'n ding. Ja. Ik ken hem. Unique. En wat een leuke keuze van mijn iPod. What I got is what you need, hier bij Veronica. Een beetje cru, de Boys Town Gang met Sign Sealed, Delivered, Up Yours en daarvoor Unique. Die kwam uit Sven's iPod, uit het, uh, uit het mapje, uit het genre voor de kenners. Uh, Sven's classics We hebben gewoon op shuffle gedrukt en daaruit kwam Unique met What I Got Is What You Need. En daar staan namelijk in mijn mapjes staan namelijk 350 lange versies. En die kunnen zo'n beetje allemaal wel in de show. Dus de komende week daar drukken wij gewoon af en toe op shuffle en dan kijken we wel welk liedje er tevoorschijn komt. Hey, via de mail bereikt ons al een aantal uh, verzoeknummers. Dance Classics, wel te verstaan. Er was er ook een die wilde grote bloemkolen horen. je hebt het niet helemaal begrepen. Die is een beetje het carnaval blijven hangen. Maar het gaat dus om Dance Classics. Om dansbare verzoekjes. We hebben al binnengekregen via de telefoon of via de e-mail. Hazel Dean met Searching. Ja, die is al een paar weken geleden ook een keer aangevraagd. Dus moest ik een keertje meenemen dan. Jackie Wilson met Higher and Higher. The Eurythmics, Sex Crime. Door Johan. En via de SMS kwam binnen Baby D met Let Me Be of Fantasy van Chris. Dat is ook een hele leuke. Ik neem een keertje mee. Will Downing met A Love Supreme. Goeie plaat. Moby met Go. Gaan we ook een keer meenemen. Lips Inc. met Funky Town. Nou, die draait uh, elke middag, hoor ik hem Rob van te draaien... in de, in de Hoempapa-versie. Ook heel erg leuk. Carol Gianni met Hidden Run Lover. Van Marcel uit Zevenhoven. En wat is dan weer heel toevallig? Iemand wil Snap worden. Met The Power, hier op Veronica. Zo so, direct, Coolum de Gang en Will Smith. Dit is Veronica. Het ANP-nieuws van 9 bij Veronica. Ik ben Ad Valk, goedenavond. In de Amsterdam Arena is de uitreiking begonnen... van de belangrijkste prijzen voor de Indiase filmindustrie... de Bollywood Oscars. De uitreiking wordt in de hele wereld gevolgd... door 400 miljoen tv-kijkers. In Nederland wordt al maanden uitgekeken naar het evenement... vooral door Hindustanen die hun helden bij de arena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 Bij de schepen gooiden actievoerders met stenen en knipten ze gaten in de omheining. De demonstranten waren eigenlijk naar Rotterdam gekomen om te protesteren tegen een extreem rechtse groep. In Waalwijk, waar hij woont, is turner Juri van Gelder gehuldigd. De 20-jarige van Gelder won vorige week goud op het onderdeel Ringen op het Europees kampioenschap Turnen in Hongarije. Daarmee werd hij de tweede Nederlandse turner met een Europese titel. De eerste was Thea Belmer. Zij behaalde de titel in 1963 in Parijs op de brug. Het weer vanavond een enkele bui, maar in het zuiden droog. Vannacht koud met minimaal een graad of vijf. Morgenochtend nu een danzon. Smiddags vooral ten noorden van de grote rivieren buiig. Pas in de avond ook regen in Zuid-Nederland. Met ongeveer 16 graden blijft het vrij koel. Cool. Dat was het nieuws bij Radio Veronica. DJ Let's get into it.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 Get jiggy with it Get your jiggy with it la, la, la.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 But go off and get that shawl and get down stop in the winter order. I mix it high, getting jiggy with him. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.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 with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. Really. You trying to flex on me? Don't be silly. Wow. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Een van de meest herkenbare gitaarlikjes uit de 80's. The Greatest Dancer van Sister Sledge. Word je hier als bodempje onder. Getting Jiggy With It van Will Smith. En daarvoor Coolen The Gang met Straight Ahead. Hier op Radio Veronica. Blijf ons mailen op studio.radioveronica.nl Studio.radioveronica.nl Met je favoriete klassiekers. Je dance danceclassics. En uh, kijk eens op je klok. Zaterdagavond. Twee platen over negen. Master Mixer Ben Liebrandt. Ben Liebrandt. Disco Inferno. En als het goed is, is hij onderweg en aan de telefoon. Ben Liebrandt, goedenavond. Hi, hey, goedenavond. Hoe is hij Ben? Ja, uitstekend, uitstekend. Ja, hartstikke goed. Nou, vorige week ging het een klein beetje mis. We dachten ja, even je... dat je in de Velse Tunnel zat, maar je kwam er nooit meer uit. Dus we hadden zoiets van, nou, het zal wel uh, buiten... <laughs> we, nee, we hadden echt zoiets van, hij rijdt nu in de tunnel, zo'n beetje. Dus hij ja. zal er over een minuut wel uit zijn. Want toen werd het een beetje paniekerig, want we kregen je niet aan de telefoon. Dat was er nou aan, aan de hand? Ja, je hebt van die belevende mensen, die zetten af en toe een telefoon uit. <laughs> ja. Maar dat gebeurt zo weinig, uh, ja, dat je dan ook weer vergeet om aan te zetten. Het is de tweede keer al. Ben, de derde keer krijg je strafpunt, hè, Weet je? Hè? <laughs> Dat, dat dat even duidelijk is. Ben, je bent onderweg ergens naartoe? Ja, vanavond gaan we eventjes draaien in, ja. uh, in Dordrecht. Ja. In het, het Dolhuis, in de Dolhuisstraat. Ja. En uh, het mooie is dat ik ook uh, daar ga samen draaien met uh, René van der Weijden. Oh. Uh, een van de rakkers achter... Uh, Atlantic Ocean. En uh, het is zijn thuis-tech. Dus ik speel vanavond uit, hij speelt vanavond thuis. Dus ik ben benieuwd wat het wordt vanavond. René, ja, dat is ook een oude rot al, hè? In het vak. Yes. Ja, nou, doem de groetjes van me. Ja, dat is ook Het wordt een feestje daar in, in Dordrecht. Dat is een, een ding wat nu al zeker is. Ben, wat heb je voor ons in de mixer gegooid vanavond? In de Blender, kun je wel zeggen. In de Blender? Hebben we, ja, hebben we. Um, even kijken, hebben we de Twilight Zone van Tour Unlimited. Oké. Okay. En uh, I'm Out of Land van Anastasia. En dat past, laat maar even rijden, dat past weer perfect op elkaar. <laughs> en daardoor krijg je een soort uh, I'm out of love in the twilight zone. Wow. Oké, okay. je hebt ook <laughs> gewoon titels ervoor elke keer. Ja, het, wordt ook echt een, het is ook echt een soort twilight zone uh, mix uh, zeg maar. Uh, ja. Maar uh, het, het, het past, uh, het past wel erg goed op elkaar, toch We wel weer, lachen. Ben, als jij het al leuk vindt, vinden wij het ook leuk. Marco en ik zitten altijd wel al met een smile, dus we weten al een klein beetje. Wij zitten er weer klaar voor. De boksen gaan het weer voortduren krijgen hier in de studio. Ik zeg Ben, werk ze vanavond de groetjes in Dordrecht. En we spreken jou volgende week. Tot volgende week. Oké okay, Ben. Hoi. Hoi. Zaterdagavond. Twee platen over negen. Mastermixer Ben Liebrand. <lacht> Den Lee Brand in the mix on Radio Veronica. weer de minimix. Twee plaats over negen standaard in Disco Inferno hier op Radio Veronica. Ben Librand, de grootmeester van de mix. Je hoorde Anastasia op een bodempje. To Unlimited. En wat was die lekker. <lacht> waar wordt er straks... Waar wordt er dit weekend gedanst? Hoor je zo meteen hier, de station? De partyagenda. Als jij nog iets toe te voegen hebt, denk van... Hey, ik heb ook een feestje, of ik weet ook een feestje waar ik vanavond naartoe ga om te dansen. Laat het ons even weten, studio.radioveronica.nl Studio.radioveronica.nl Disco Inferno, de lekkerste danskrakers. Tot elf uur en dan een uur in de mix. En wederom Ben Lieberand. En dan nog een uurtje DJ Silverius. En disco Grooves. Alleen maar goede platen, zoals deze. Shannon. En let the music play. We started ...en Let the Music Play hier op Radio Veronica. Daarna Vicky Sue Robinson met Turn the Beat Around. En heel terecht zei Marco, het lijkt wel een beetje op... ...haar stem lijkt veel op Gloria Estevan. En daar heeft hij heel, heel erg gelijk in. Daarachteraan hoorde je Shakatak, wat altijd zo, klinkt als een net bandje... ...maar het is, ik moet altijd aan viezigheid denken. En dat komt... Ik heb ooit uh, uh, zijn single, de Celebration Rap... ...en uh, ieder niet onbekend, denk ik... ...ooit opgenomen in de studio van Shakatak. En ik zie nog steeds, dat lagen alleen maar bergen met pornolectuur. Gewoon echt, dat je denkt van nou... Wat staat daar naast de bank? Is dat een kast? Nee, er waren gewoon hustlers en allemaal van die goedkope Engelse uh, pornobladen. Nou ja, goed. Het zal allemaal weer aan mij liggen. Shaka tak dus. Nigel Wright en Jill Sebert. Dat was het meisje wat het zong. Zo direct hier op Radio Veronica. De, com uh, de Commodores? Ik wou zeggen de communards. Nee, de Commodores. En Runny MC met Aerosmith. The We'll be Letting it all hang out, oh, she's a brick house, oh, I like Lady Stack, that's a fact, I ain't holding nothing back, oh, she's a brick house, Round her together, everybody knows, this is how the story goes, she knows she's got everything. Hier op Radio Veronica. En daarvoor hoor je Run DMC. Samen met de dikke lippen van Aerosmith. En Walk This Way. Waar wordt er gedanst vanavond? En dit weekend. En misschien al volgende week een beetje. Vanavond wordt er in elk geval gedanst. Want er staat een Veronica Drive-in show in de feestent. Bij de jeugdsociëteit Het Farm in Oude Wetering. En daar staat DJ Arlo van Sluis. Nog een Veronica Drive-in show vanavond in de Kruisweg in Maaren. Die riepen we vorige week al om. Maar die ging vorige week niet door. Dat was vanavond. Dus de Kruisweg in Maren vanavond. De Veronica Dravincio. Er is een Dance Classics-avond in het Donhuis in Dordrecht. Je hoorde het net al, Ben Liebrand staat daar vanavond. Samen met uh, René van der Weijden. Een ex-member van het Lenning Ocean. Er wordt een feestje, daar kan ik je nu al vastmelden. Aankomende vrijdag, 17 juni, wordt er uh, gedanst op een Dance Classics-party... op een singlesavond in Discotheek Brothers in Bunnik. Met DJ Bobello. En volgende week zaterdag, de 18e, staat er een Dance Classics-party... open air in Haften met uh, onze vriend Klein. Dan nou, zie ik ook dat er vrijdag, het komt nog net via de mail binnen, vrijdag 17 juni aanstaande is er van 10 tot 3 uur ook nog een dance party in Theater Diana in Assen. Helemaal een, helemaal een assen. Helemaal een assen. Nou ja goed, mocht jij ook nog suggesties hebben, of ja, je weet van, ik heb volgende week of de week erop een feestje, daar en daar, of hier of hier. Mail het ons. Sven at of als je het nu doet vanavond naar nou studio.radioveronica.nl. En we hebben van die verzoekjes uh, uh, binnengekregen, net een hele lijst, en dat worden er meer en meer en meer. En ook, je je ze ook nog doorbellen aan ons op 0909 8090. 0909 8090. Breng jezelf in contact met Radio Veronica. Zaterdagavond in het teken van de Dance Classics. Op alle mogelijke manieren. Uit de 70s, uit de 80s, uit de 90s En heel af en toe ga je ook nog wel eens een klein uh, houseknalletje hier langskomen. Maar die tachtige jaren muziek, die vind ik lekker. En ik hoop jij ook. Delegation van het album Eau de Vie, het levenswater. Put a little love on me. Dank je wel. Ik zeg: het is weekend, dus. Uh... And everybody's free to feel good. En die vrijheid heb je hier bij Radio Veronica. De beste danskrakers, de dance classics op zaterdagavond. We hebben er nog wel een paar voor je. Straks ook nog de megamix van Martin Boer. Maar is deze Casey en de Sunshine Man. That's the way we like it. Casey and the Sunshine Band. Op het station van de beste 80s en 90s. Jouw Radio Veronica. We hebben nog een hele uur. Dan nog een, nog een uur. Ben Liebrand in de mix. En dan ook nog een uurtje. DJ Silverius. De disco grooves. Zou bijna kunnen zeggen. Radio Veronica. Jouw dansstation op zaterdagavond. Een hele mooie omschrijving. Donna Ellen, Even serieus nou. Dat voor me in de studio. Hoe hebben ze dat nou? Dat hebben, dat hebben ze op of van. Toma serious. Dat is echt. Ik weet niet hoe ze dat hebben opgenomen, maar dat staat er heel mooi op. Donna Allen en Sirius. Hey, vrienden en vriendinnen van Radio Veronica. Niet weggaan, want ik heb zo meteen Two Unlimited, Jenny Burton en de Pet Show Boys voor je hier op Radio Veronica. Met de anp nieuws van 10 uur bij Veronica. Ik ben Ad Valk, goedenavond. Het Amerikaanse leger heeft bij luchtaanvallen in het westen van Irak zo'n 40 opstandelingen gedood. De Amerikanen zeggen zeven aanvallen uitgevoerd te hebben in de provincie al Anbar. De actie was gericht tegen zwaar bewapende rebellen die posten hadden opgezet in een stad en daar burgers aanhielden. Bij de actie zouden geen Amerikanen gewond zijn geraakt. De politie in Denemarken heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij de auto van de Deense minister van Immigratie in brand heeft gestoken.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 De Amsterdam Admirals hebben voor het eerst de World Bowl gewonnen. In Düsseldorf versloeg de club de Duitse titelverdediger Berlin Thunder. De Admirals wisten maar één keer eerder door te dringen tot de finale van de Europese American Football competitie. Dat was in 1995. Toen verloren de, de Amsterdammers van Frankfurt Galaxy. Het weer vanavond een enkele bui, maar in het zuiden droog. Vannacht koud met minimaal een graad of vijf. Morgenochtend nu een danzon.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 Het is gewoon lekker een lekker gevoel dat ik nog een uurtje muziek mag draaien. Je moet er toch niet aan denken dat je maar twee uurtjes muziek mag draaien. Nee, lekker drie uur muziek. Disco Inferno hier op Radio Veronica. Ik ben DJ Sven en de leukste muziek hoor je de hele zaterdagavond op Radio Veronica. De leukste dansmuziek dan wel te bestaan. Perry Maat en de Soul Show. Daarna drie uur lang de halve Soul Show. Disco Inferno, zo direct. Na elf uur Ben Liebrand in de mix. En dan ook nog DJ Silverius Disco Grooves. We horen ze net al in de minimix. Tenminste als bodempje. Too Unlimited, on and on to the break of dawn. Ray Anita, we gaan ze ook een keer bellen wat hun favoriete dance-lessen is. Ik denk niet deze. No one. I've been searching a long time and I just don't know. I tried to get solution, I tried to get some flow. Thoughts running to my mind, maybe the man in the front, yo. What's the man from behind? But it's the place where I don't have to watch my back. When I could just go out without protecting my sex, will it come? No one knows. Hey, yo, no one knows. Seen things change while we're growing up, so it ain't that strange. The inspiration come true. The nations will it last? No De manier waarop ze zeggen... West and Girls. Weet je, dat is niks van mij weet je. Dat ze ze... Eigenlijk West and Boys hadden het eigenlijk moeten zijn The Pet Shop Boys. Jenny Burton daarvoor met de Bad Bad Habits. Daarvoor... Yeah, yeah, no one knows. Ray <lacht> en Anita. That no one time will tell. Heaven or hell. En nog meer van dat soort prachtige... Ik bedoel, ik dacht dat de Hollywood nergens over ging. Maar <lacht> dit gaat werkelijk... Helemaal nergens over. Het enige probleem is, zij zagen er wel leuk uit en wij absoluut niet. Maar dit geheel terzijde. Um, je kan ons nog steeds bereiken op 0909-8090-0909-8090 of studio@radioveronica.nl veronicanl voor jouw favoriete danslesjes. Ik vroeg trouwens die, die, die funky rakker Marco hiernaast me, van wat vind jij nou eigenlijk een leuke plaat? En wat denk je? Het gaat dan wel weer over seks, maar... Het is eigenlijk die bodem waar het, het omgaat. gaat. What do you want about? Ja, seks. <laughs> seks, baby. You know. It is one way. What do you mean? What are you trying to say? Ik zeg, let's talk well. about sex, baby. chronica Zo hoog zingen. Um, het is bijna half elf. Straks om elf uur, Ben Librand. En zijn in de mix. En wat die vandaag weer allemaal gebakken hebben kun je nog even teruglezen op www.liebrand.nl. Trouwens, je kan ook even surfen naar www.radioveronica.nl. En via de DJs kom je op onze website terecht. En daar zie je de partyagenda. En wat is. De telefoon? Wie? Hallo met wie? Hallo! Hallo met wie spreek ik? Kikken! Kikken! Ja! Hoe is die? Hoe is die? Hé, hey, uh, wat is er? Ja, niet zo goed eigenlijk. Hoe is die? Uh, hoezo? Ik zit meer naar die agenda van jou te luisteren. Hè? Ja. En je noemt Jan en allemaal op. Maar niet jou? Nee, we niet. Uh, Oké, okay, wacht even. Uh, Patrick, wacht even. Even officieel. Wat is dat toch? Ja, ik weet. Waarom sta je dan niet... Het is op internet nergens te vinden dan waar je staat. Want wij halen alle, in alle info van internet. Of staat het weer op jouw illegale sites ofzo? Ja, het is een zwarte klus. Natuurlijk. Wow. <laughs> Hoe is die? Grafje. Hey, maar waar, waar sta je vanavond Patrick? Dan maken we het op deze manier nog even een beetje goed met je. In de schuur in Eten. In de schuur in Eten. En waar ligt Eten? Ja, net naar Hank. Nou, okay. Hank, na Hank. Hank Duzer. Oké. Oké. Net na <naar> Hank ook. <laughs> Want... Gewoon de A27 afrijden in je het het wel. Oké. Nou, hartstikke goed. Draai Hoe laat moet je daar draaien trouwens? Een uh, half twaalf. Half twaalf. Oh, dat ga je makkelijk halen, toch? Ja, ik geef het gas en dat gaat goed komen. Nee, niet te hard rijden, Patrick. Voorzichtig. Kom je nog? Ik, ik, ik kom straks. Ja. Nelof. Oké, okay, jochie. Hoi. Hoi, hoi. Hoi. Hey! Hoi. DJ's fan. Veronica.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 And it's smooth like Barry and his voice got bass A body like Arnold with a Denzel face He's smart like a doctor with a real good rep And when he comes home, he's relaxed with pace yeah. He keeps me on cloud nine just like a pimp He's not a fake wannabe, trying to be a pimp He dresses like a dapper gun, but even in jeans He's a goth original, the man of my dreams yeah. Yes, my man says he loves me Never says he loves me not. Mine, I rush me good and touch me in the right spot. See all the other guys that I've had, they try to play all that math, but every time they tried I said that's not it. Ooh. But that he's always choosing. With him, I'm never losing, and he knows that my name is not Susan. He always has heavy conversation over mine, mind, which means a lot to me 'cause good yeah. men are hard to find. Yeah.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 Keep looking the other way. mij hadden we daar een paar weken geleden ook al eens een keer een discussie over. Ride on track. The Breakfast Club. Dat was het bandje waar Madonna in, uh, in drumde. Zo was het. Madonna drumde in The Breakfast Club. Weet je wel, Madonna, dat ondankbare mens die, zeg maar, door de holiday-rap zo groot geworden is. En denken dat ik ooit een bedank e-mailtje heb gehad? Huh? Wat denk je zelf? Nee. Nooit. Daarvoor stelt een Peppa met een beetje Unfolk en What a man, What a mighty good man. En daarvoor hoorde je The De Quick. En The Rhythm of The Jungle. Dames en heren, vrienden vriendinnen van Disco Inferno. Het is zover. Vanavond weer een aflevering van de Megamix. Gemaakt door mix-dj Martin Boer. En vandaag maakte hij voor ons en voor jou thuis... Stephanie Mills. Yeah! Disco Inferno. En dan kan je iets. Ik bedoel, plak dat maar eens aan elkaar. Stephanie Mills, de Megamix deze week. Het Disco Inferno gemaakt door mix-DJ Martin Boer. Ik heb nog een paar plaatjes voor je hoor. Narada Michael Walden en The Good Man, hier bij Veronica. tafel is niet om op te drummen, Marco. Dat is uh, oh. allemaal dure Veronica-spul. Beetje jammer. Give it up, girl, van The Good Man. Van de jongens uit Nederland, Nederlandse DJ's. Daarvoor Gimme Gimme Gimme van Narada Michael Walden. En ook Patty Austin bleven nog een klein stukje mee. Voor de mensen die net inschakelen, Daarvoor hoorde je overigens de megamix van Martin Boer. Een wekelijks fe terugkerend fenomeen hier in Disco Inferno. Zo rond de klok van kwart voor elf. Altijd hier een megamix van Martin Boer. En welk, hoeveel mensen kunnen dit nog zeggen? Ik ga zo lekker naar mijn eigen café. Hoi.